Volgens de Belgische krant Het Nieuwsblad heeft de ontspoorde trein 87 kilometer gereden op een traject waar 40 de maximumsnelheid is. Jason W., een voormalig lid van de Hofstadgroep, is weer op vrije voeten. Hij zat een celstraf van 13 jaar uit. Gedetineerden komen bij goed gedrag vrij na het uitzitten van twee derde van hun straf. Jason W. werd in 2004 opgepakt in het Haagse Laakkwartier...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 Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Welkom terug. Over een klein half uurtje leidt Onno Blom u rond in het pas verschenen boekenland. Onno, wat heb je voor ons meegenomen? Ik wil graag drie boeken bespreken hier vandaag... De Memoires van een Slecht Mens, van Theo Kars. Leeft hij nog, vroeg jij net? Jazeker, nou ja, leeft hij nog. Ik heb al een tijdje niks meer van hem gehoord. Nee, even? dat klopt. En hij was vroeger en altijd het, enorm en aanwezig. Het is een zelfbenoemd slecht mens. En hoe dat precies in elkaar zit, daar vertel ik zo meteen graag meer over. Mm -hmm. um, ik heb ook meegenomen reisoefeningen van Ingmar Heidsen. Een dagboek waarin hij schrijft over zijn reisangst. Inmiddels bijna opgelost. Een beetje met een cliffhanger. Ook daarover meer. En de nieuwe roman van Dimitri Verhulst: De Laatkomer. Oh. Ongelooflijk van genoten. Ja, goed, dat hoort u dus zometeen. Tegen kwart voor elf. Theatermaakster Marjolein van Heemstra. over de bedenker van een wereld zonder paspoorten. Zometeen de geheime vertaling van Dan Brown's nieuwste boek. Maar nu eerst het... Nijvervolkje. Precies, want de bijensterfte is wereldwijd al jaren een probleem. Afgelopen winter zagen Nederlandse imkers hun populatie soms wel met 30% afnemen, om een voorbeeld te noemen. Een EU-verbod op het bestrijdingsmiddel neonicotinoïde, zeg ik het goed? Nicotinoïde. Moeten het tij keren, maar biologen en imkers geloven niet dat die maatregel ver genoeg gaat. Ze zijn bezorgd, want bijen zijn niet alleen essentieel voor onze met honing, maar vooral ook voor het voortbestaan van groenten en fruit. Daar gaan we allemaal over hebben met Imker Henk Zoetmulden. U hoorde hem daarnet al. Goedemorgen. Waarom uh, uh, is men sceptisch over het afschaffen van het middel? Want uh, dat zou toch een stap in de goede richting moeten zijn? Dat, zou, dat zal het ook wel zijn, maar het is maar een heel klein stapje. We praten over een uh, vergif dat uh, een heel breed spectrum heeft... Hè, dat alle insecten aanpast, aantast. En uh, bovendien er wordt maar een neonicotinoïde, neonicotinoïde dat ik zelf ook... Uh, is uh, de verzamelnaam voor een zestal, vijf, zestal uh, vergiffen. En er worden er maar een paar geschrapt, dus de anderen blijven gewoon toegepast. En waar zijn die vergiften voor? Uh, insectenbestrijding. juist. Puur alleen. Puur alleen insecten. Nou vind je het ja. gek dan dat de bijen daar last van hebben? Ja. Nee, natuurlijk niet. Hè. Nee. Nee, nee, nee. Daar zijn ze, zijn ze dus voor ja. bedoeld. Ja, ja, daar zijn ze inderdaad voor bedoeld. Maar, uh, zeg ik er direct bij, uh, de, er wordt onvoldoende rekening gehouden. Dat hoor ik ook niet over de media. Onvoldoende rekening gehouden met de, me de, de dynamiek van een bijenvolk. Uh, Zo'n bij die bijensterfte, een bij gaat ergens naartoe, neemt dat gif op en raakt dan gedesoriënteerd. Dat is het enige wat vastgesteld is. Nou, die komt dus niet meer terug op de kast. Maar dat, is dat nou erg op een volk van 40.000 bijen in een kast? Waarschijnlijk niet eens zo. Uh, die, die, die bijen zijn heel snel te vervangen. En uh, ja, na, na, na, na twee, drie dagen dan maakt dan dat uh, maak geen invloed. Hè. Wat veel meer invloed heeft, is de sterfte van bijenvolken. En dat is... Een heel ander verhaal. En waarom gaan die dan dood? Dat, is een, dat kan het normale oorzaak zijn. Nou ja, normaal tussen aanhalingstekens natuurlijk. Maar normale oorzaken zijn de bijvoorbeeld uh, verhongeren. Uh, ze kunnen uh, op een gegeven moment voedsel, voedsel niet meer bereiken. Vraag me niet waarom, want dat, dat weten we niemand. Maar er zit nog voldoende voedsel in de kast, maar de bijen bereiken dat niet. Het kan zijn uh, dat het volk broedloos is... Of zonder, zonder koningin. Broedloos hebben ja. geen, geen larven dus. Een broedloos volk gaat eronder. Uh, het kan ook zijn. En dan, wordt het wel, dan gaan we dus in de buurt van die vergif komen. En uh, een aantasting door, door uh, schimmels. Respectievelijk door... Uh, uh, noem je die andere dingen ook alweer. Um, nou ja, in ieder geval schi schimmels of uh, uh, virussen. En daarbij uh, treedt uh, uh, een veel ernstiger factor op. En dat is de... De Varroa-meid. De Varroa-meid is. Nou, omstreeks de jaren tachtig van de vorige eeuw. is die hier geïntroduceerd uit Oost-Azië. En daar zijn de bijen er wel tegen bestand. Dat is een ander soort. Maar hier niet. Die Varroa-meid. Die, en, en, die, die. Ja, het is een, een. Aan meerdere kanten wordt dat. Uh, wordt dat uh, bedreigd wordt het, voor het volk. Want hij. ten eerste, hij parasiteert op de bij. Uh, dus hij drinkt het bloed. Uh, hij verspreidt daardoor ziektekiemen die al aanwezig kunnen zijn in het volk of binnengekomen zijn. Maar het ergste, maar, nou niet het ergste, maar een van de voor het belangrijkste dingen is wel dat die varroa meid uh, ervoor zorgt dat er geen winterbijen, moet ik even uitleggen wat de winterbij is, uh, gevormd kunnen worden. En een winterbij wordt geboren zo vanaf juli, augustus, september. En die is ervoor bestemd om het volk de winter door te helpen. En als die meid erop zit, dan, uh, kan, die, dan kan dat niet ontstaan. Dan blijft zo'n winter bij, een zogenaamde zomer bij. En misschien hebt u ook wel eens gehoord van een zogenaamde verdwijnziekte. Nee. Nee, nou dit is dus in het voorjaar dan. Uh, dan uh, nee, in het najaar dan kijk je in je kast, voldoende voer erin. En het volk is vo voldoende ontwikkeld. En je kijkt, je laat het dan met rust in de winter, hè, daar kom je niet aan. Ja. En in het voorjaar maak je de kast open, weg, weg alles leeg. Dat is de verwijzing. Dat kan is de verdwijnziekte. Maar is... luister, ja. die verroa -meid, dat is een groot gevaar, dat hebben we begrepen. Wat kan je daar dan aan doen? Nou, dat is gelukkig, gelukkig, is dat in de handen van de Imker. En helaas moet ik erbij zeggen dat, naar mijn mening, dus de Imkers onvoldoende beseffen wat dat beest allemaal doet. Dat beestje hoort, is een millimeter doorsnee ongeveer. Maar u, u weet hoe dat moet? Hoe, hoe het kan, ja. ja dat, dat ook, en ik doe het ook, maar... De varroa-meid, mag ik een voorbeeldje geven? Mm -hmm. uh, we beginnen in januari, februari met vijf mijten. Die vermenigvuldigt zich volgens uh, met de cyclus van de bij. Als de bij verpopt is, dat duurt veertien dagen, uh, dan verme vermenigvuldigt zich die meid. Laten we zeggen, dat gaat met een factor vier per maand. Huh? Even makkelijk te houden. Kan wat vlug vlugger, kan wat langzamer. Ja. Vier per maand. Nou, mag u zelf uitrekenen, maar in juli zit je dan met duizenden van die meiden. Uitgaande van vijf. Ja, maar goed, wat doe je er dan aan? Nou, wat doe je eraan? Je zorgt ervoor dat je of, de gebruik, maakt, of ja, gebruik maakt van het feit dat die meid uh, de voorkeur geeft aan... Uh, aan darrenraad, darrenbroedsel, dat, is dat u, mannetjes bij. Maakt is niet te ingewikkeld, meneer Soekhild? Nee, nee, nee, maar de mannetjes... <laughs> ja, het dan is een ingewikkeld in... verhaal, dat ja, nee, Dat begrijp ik wel, we willen het ook niet ja. simplificeren... maar soms denk ik, ik raak gewoon helemaal spoor Nee, nou goed, dat is dus het uitsnijden van, en, en uitsnijden van darrenraad. Ja. Ja, dus dat is een, een ingreep in de, in de raten zelf. En wat ook veel toegepast is, wat ik zelf ook doe... is de combinatie van mierenzuurbehandeling en oxaalzuurbehandeling. Oké. Okay, nou, de... wacht even. Ja. Nu, nu, nu, ja. nu, nu toch eventjes... Uh, Terug. Ja. Terug. Uh, Terug. naar de ja. uh, Laten we nog eens een vraag stellen die uh, bij het begin begint. Waarom is het erg erg als die bijenvolken uitsterven? Uh, ik denk dat elke fruitteler erop antwoord kan geven. Doet u het eens. Uh, ik ben geen vraag, maar goed. Het antwoord nee, is nee. dat... <laughs> nee, dat was meer inmiddels duidelijk. <laughs> Uh, een frui een fruitteler fruit? heeft behoefte aan een heleboel bestuivende insecten. Vroeg in het voorjaar. De honingbij is de enige die dat kan leveren. Want dat volk <coughs> komt de winter uit met 20.000 20 exemplaren. En gaan dan uh, stuifmeel verzamelen, uh, nectar verzamelen uit de bloemen. Uh, de, de fruitteler heeft bijna geen alternatief. Want die kan niet wachten op de zweefvlieg. Want die is er nog niet. Die kan niet wachten op de hommel. Dat moet allemaal nog ontstaan. Die is echt aangewezen op de honingbij. Ja. Um, en nu... Dan is die er niet. Wat gebeurt er dan? Nou, dan uh, gaan we naar China kijken bijvoorbeeld. Hè? Oh, <laughs> wacht even. <laughs> Laat we nou, toch nee, even wat gebeurt er? Kijk, dan, dan is er dus een heleboel. Uh, je mist dus gewoon een heleboel bestuiving. Ja. 20% van onze voedingsstoffen ongeveer, sommigen zeggen 30%, is afhankelijk van de bestuiving door insecten. De bij, de honingbij, is daarvan heel belangrijk maar niet even. fruitbomen? Eh, fruitbomen, ja. Wat nog meer? Ja, meloenen, eh, noem ze maar op. heel veel fruit in Kijkt ieder geval. Het betekent gewoon dat er ontzettend veel fruit gewoon niet meer komt. Dat komt er dan niet meer. Nee. En eh, daarom zei ik ook, we gaan naar China kijken, want dat doen ze het met de hand. Maar ja, dat oh. zie ik hier niet gebeuren. Dat oh, de, ik ja. Nee, dat Met een kwastje? Ja. ja, met een kwastje. Oh ja? Kom. Ja, kom. Ja, ja, ja. Maar ah, goed, dus er wordt nu gezegd, de, want zo begonnen we hè, met dat verbod van die neonicotinoïden. Ja. U zegt nou dat is uiteindelijk maar een, sta een klein stapje, want er ja. zijn gewoon veel en veel meer factoren die daar ja. een rol in spelen. Goed, wat zou dan volgens u wel een goede maatregel zijn? Het verbieden van deze generieke insecticide. Ja, dus veel algemener? Veel algemener, want hij, het is ook een heel breed spectrum wat hij bestrijkt. Ja. Je moet ja, die boeren stroom... hebben dat kennelijk nodig, want anders gebeurt ja, het niet, exact. toch? Ja, exact. Is, dat is het dilemma ook natuurlijk. Hè? Want een, een, een, een boer die, die het laat tarwe groeien. Ja, dat, dat, moet, dat doet hij op hetzelfde, elk jaar op hetzelfde veld. Ja. Dan kan hij efficiënt aan het werk, aan het werk blijven ook. Maar dat is natuurlijk. Dan komen er geen korenbloemen meer en dergelijke ja. in. Dat, dat, dat, het probleem, ik geloof dat het zo mooi heet, van de monocultuur. Monocultuur, zoiets, dat klopt, ja. ja. Maar. Monocultuur is in dit land niet zo vreselijk belangrijk. Eh, oh. Tenminste niet voor het voortbestaan van de bijensoort, laat ik zo zeggen. Kijk, als je in 50 vierkante, of 50 vierkante kilometer tarweb staan, daar vliegen de bijen niet op. En dan, euh, dan, heb je, dan mis je dat dus. En vandaar dat er ook gezegd wordt... de stadsimker heeft nu grote voordelen ten opzichte van de buitenimker. Omdat ja? er veel meer diversiteit is. Er veel meer diversiteit, ja, klopt. Ja. Ja. Sta staan er genoeg bloemetjes en plantjes in de stad om, ja, om inderdaad hele ja, bijenvolken? Ja, ja, ja, ja, zeker weten. Ja, ja, op zeker weten. daken ja. hè, worden heel veel uh, ja, ja, ja, de bijen de stads maar goed, u zegt dus het zou generieker veroordeeld moeten worden... maar dan die hebben we die varroa meid nog niet uh, uitgeschakeld. Nee, die hebben we niet uitgeschakeld. Ja, maar dat kan die... je niet uh, voor elkaar krijgen door een algemene maatregel? Dan moeten de imkers nee, zelf ook... Nee, handelen. dan moeten de imkers echt helemaal uh, attent op blijven. En, en wat ik dan altijd ook, ook tegen mijn collega's zeg... Van, probeer die vijf in januari te pakken te krijgen. Dan heb je de echte bestrijding te pakken. Later kun je dat dan een beetje onder de duim houden... de besmetting komt alweer terug. Maar als je die te pakken krijgt, dan heb je in ieder geval een hele goede start voor de eerste paar maanden. U ziet nog wel toekomst voor de bijen? Ik ben heel optimistisch ja. over de bijen. Want, kijk, nou, nou laten we zeggen een uitval van 30 Ja, wacht eventjes. Ik heb drie volken staan. Hè? Nou, daar uitvalt 30 Dus aan het eind van, van, van het jaar, het begin twee. van het voorjaar, heb ik er nog twee over. Maar die twee, als gezonde volken zijn, vormen allebei een zwerm in juni. Ja. Dus... Dan heb ik er vier. Ah. Oké. Okay. Goed, nou, we zijn blij dat het ook wel een konijnen. Positief. Nou, zeker. Een, een beetje positieve positief uh, verhaal over die bijen. Want je hoort altijd ja. alleen maar kommer en ik wel. Maar goed, volgens mij hebben we, het redelijk, uh, hebben we het nu echt goed begrepen. Hartelijke dank voor uw komst. Henk Soetmulder, het ging dus over de bijensterfte. En het aanleiding voor het gesprek was het EU-verbod op het bestrijdingsmiddel neonicotinoïde. <lacht> ik ben blij dat jij ook even. Oké. Okay. Aanstaande dinsdag 14 mei verschijnt wereldwijd Inferno het nieuwe boek van Dan Brown. Zowel in het Engels, de oorspronkelijke taal van het manuscript, als in nog twaalf andere talen. Voor die twaalf vertalingen zijn verschillende vertaalteams ingevlogen naar geheime locaties in Milaan en Londen. Om onder zwaar beveiligde omstandigheden deze klus te gaan klaren. En zo ook drie Nederlandse vertalers die vanaf half februari een maand lang onder leiding van eindredacteur Theo Veenhoff onafgebroken hebben gewerkt in de kelder van de Londense vestiging van uitgeverij Random House. Vanmorgen is Theo Veenhof bij ons gast. Goedemorgen, meneer Veenhof. Goedemorgen. Uh, allemaal moeizame dingen moeten ondertekenen en niks over het... Uh... Ja, die uh, Amerikaanse uitgever is uh, denk ik echt in de beste Amerikaanse stijl heel uh, consequent geweest. Is het dus alleen dat... publiciteit gedoe? Of... Nee, ik denk dat ze het ook wel echt menen. Serieus? Er... Ja, ja. Ik wie... wou net zeggen, vertel eens, waar gaat het boek over? Ja, wie heeft het ja. gedaan? Is beter een vraag. Ja, de butler. Oh, nou. Ja. En dat Kijk, mag u niet zeggen, op straffen van nee. hoeveel? Nou, wat ik wel durf te zeggen, het is een echte uh, klassieke Dan Brown, een echte uh, Robert Langdon mysterie. Dus als u vraagt, zitten er uh, spannende achtervolgingen in? Dan durf ik altijd te zeggen ja. ja. Als u vraagt, komt er regen die spannende... in voor? Ja. ja. Spoeren, komt er vrouw die... in voor? Precies. Ja, ja. het is een, uh, een nou ja. zeer knappe, intelligente jonge dame. Er zijn mooie locaties. Maar afgezien daarvan gaat uh, Dan Brown. Ja, ik wil geen platte sales talk hier uh, nee, uitslaan. Nee. Maar hij gaat toch wel een uh, stapje verder dan hij ooit gedaan heeft. Maar goed, die, die hele operatie. daar zitten dus al die vertalers bij elkaar in een kelder. Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, letterlijk. Een kelder ja? met uh, kleine raampjes. En er zit een uh, beveiliger bij die op jouw uh, vingers kijkt. Een hele aardige beveiliger, maar toch ja. een beveiliger. Maar en, en wat moet die wel beveiligen? Dat er geen briefje de deur uit gaat of zo? Ja, de, de, uh, er zijn een aantal uh, exemplaren van het Engelse uh, manuscript. En ja. uh, dat uh, iedereen krijgt zijn uh, genummerde uh, uh, exemplaar. En dat moet je in afloop weer uh, inleveren. Ja, ja. Ze willen niet dat er een, uh, een damn round op een hotelkamer ontslingert... en nee. uh, dat daar een verkeerde en nou, weet, wat ik nou zo, Vinden die vertalers dat allemaal normaal... om uh, eindeloos in een kelder te worden opgesloten? Het is toch idioos? Het zal wel goed betalen. We vonden het leuk. Leuk, allemaal. oh. Ja. Nou, en het zal wel goed betalen, beter. Ja, het betaalt goed. Ja. En op een bepaalde manier, kijk, die constructie van het, uh, het komt allemaal tegelijk uit wereldwijd. Op een bepaalde manier is dat ook relaxter. Want uh, nu, hè, 17 februari, kwam de eerste versie van het uh, manuscript uh, beschikbaar. 5 april mocht het de deur uit de vertaling. Mocht ik met een USB-stick van hierdoor naar uh, Londen vliegen en hem overhandigen aan de uitgever. Uh, normaal gesproken, het origineel ligt in de, in de winkel, het Engelse boek. Dan moet jij nog beginnen... En dat is per se stress. Want elke dag dat het Engelse boek er al wel is en het Nederlandse nog niet. En hoe lang duurt dat meestal? Twee, drie bij, maanden? Ja, bij de vorige boek, uh, het, het verloren symbool, hebben ze denk ik in, in, uh, ook wel in anderhalve maand uh, ja. geklaard. Want er wordt gedacht, al die mensen die gaan dan de Engelse versie kopen. Ja, en zolang de Nederlandse ja, vertalingen er kijk, nog niet Kijk, en daar is. ben je nu af. En 17 uh, februari tot 5 april, wat een, een uiterste... Uh, uh, geroutineerd en goed op elkaar ingespeeld uh, vertaalteam. Maar goed, die, drie vertalers dat... tegelijk aan die Nederlandse uitgaven. Ja. Dat is toch nooit zo fijn, denk ik dan. Je kan toch beter één hand hebben. Nou ja, dat was mijn hand. Jawel, maar goed, uh, dat één iemand dat hele boek vertaalt. Ja, dat hoeft niet. Nee? Kijk, zij hadden ook al het vorige boek gedaan. Ze zijn geroutineerd, ze zijn op elkaar uh, ingespeeld. Ja, mijn taak als eindredacteur was toch te zorgen dat de lezer niet merkt... dat er nee. verschillende handen aan te pas zijn gekomen. Over wat voor boeteclausules hebben we nou? Dat weet ik niet. Ik denk dat dat flinke begraven... Daar heeft u niet naar gevraagd bij die vertalers... U, u zult toch ook wel een boeteklausule moeten ondertekenen? Ik heb wel ondertekend dat ik helemaal niemand iets mag vertellen, ja. inclusief mijn eigen vrouw. Maar hij heeft even niet gekeken wat er onderaan het briefje stond, hoeveel dat, u dat uh, ging kosten? Dat wist ik niet, want dat, dat vertaal je echt niet bij elkaar in de rest van de oh, Maar Het gaat om een zeer substantiële bedrag. Ongetwijfeld, ja. ja, ja. En, en waar hebben we het dan over? Ja. Meer dan een ton. Ja, absoluut. Oh, ja, ja. Ja. Ja. Okay. Maar uh, jullie zaten daar dus in die, uh, in die kelder. Hoeveel mensen zaten daar in totaal? Er waren twee kelders. Twee? Hè? Ja. Okay. <laughs> in de ene kelder. Ja, uh, ja in zo'n kelder zaten zat, uh, drie vertaalteams uit drie landen. Dus wij zaten, onze buren waren de Finnen en, uh, en de Zweden. En wordt er dan nog onderling gesproken over. Uh, ja, of zit we. Zit stand... iedereen gewoon. Nee, de, de verstandhouding was heel goed. We hielpen elkaar ook. We hebben ook een uh, gemeenschappelijke file uh, gemaakt uh, van dingen die ons opvielen. Misschien foutjes misschien nog in het manuscript. Dat is onder de aandacht gebracht van uh, Dan Brown. Dus het was ook nog uh, interactief. Het is, hij is af en toe nog een keer langs geweest om jullie een beetje hard onder de riem te steken? Hij zelf niet, wel zijn uh, agent, Heidi Lang. Ja. Maar goed, u zei net van we mochten absoluut niks meenemen. Hoe, hoe, wat voor vorm namen die veiligheidsmaatregelen aan? Die veiligheidsmaatregelen namen bijvoorbeeld de vorm aan de, dat de computers gestript waren. Er zat geen internet op. De USB-poorten en de CD-laadjes waren onklaargemaakt. Uh, moest je iets opzoeken op het internet, dan moest je opstaan en naar een andere computer lopen. Geen en telefoon mee natuurlijk? Nee, die gewoon inleveren: jas inleveren, tas inleveren. Ja. Ontstaat er dan ook niet een beetje een lacherige sfeer? Een beetje, maar ja, je bent eigenlijk Samersfeer. toch gewoon toch te druk om te lachen. Je ja, zit toch ja. de hele dag ijverig te werken. Het is toch een soort samenzwering waar je mee bezig bent, hè? Nou ja, dat, dat past wel bij Dan Brown natuurlijk. Precies, ik zou ja. zeggen, dat zou eigenlijk alweer in de, de entourage voor een, voor een boek kunnen ja, misschien zijn. Misschien uh, inspireert het hem wel bij zijn volgende boek. Ja. ja. En dan s'avonds <laughs> met z'n allen het café in en dan... Uh, Af en toe... Uh, met te veel, <laughs> we, ja, met ja. te veel bier toch tegen de buurman een beetje aanlullen, of niet? Nee, Je kan nee. je mond dat toch niet overhouden? Ja, dat, dat kan wel. Ja, we ja. hebben het over andere dingen. Bovendien ja. schoof de beveiliger ook gezellig uh, de aan die ging het mee. Café. Jullie ja, hadden echt 24 uur ongeveer rondom bewaking. Nee, dat, ik denk dat het voor die beveiliger toch meer een sociaal iets was. Dat hij het gezellig maar, vond. Maar goed, luister, als u op, op uw hotelkamer kwam en u ja. belde met uw vrouw... dan is het toch niemand die controleert of u tegen uw vrouw iets vertelt? Of zou de telefoon ook nog afgeluisterd worden? Nou, dat denk ik niet. Nee. Maar mijn vrouw vond het overigens volstrekt normaal, hoor, die veiligheid. Ja? Die, die is tolk en die weet wat het is om een mond te moeten houden. Is u dat ooit eerder uh, uh, overkomen, dit eigenlijk? Nee, want bijvoorbeeld hebben de, de nieuwe John Le Carré is vorige maand ja. uitgekomen. Dat is ook uh, grote handel, zou je zeggen. Nou, ja. ik kreeg gewoon de pdf uh, over de mail. Ja. Een lekker antwerp. Maar is dit misschien ook een beetje een publiciteitsstuntje, om het zo aan te pakken? Dat vind ik moeilijk in te schatten. Of er, dat er ook een beetje bij... Want uh, wij hebben het er nu ook over. Dus ja, ja mensen weten al die Dan Brown komt eraan. Als je ziet hoe uh, de pers daar inderdaad uh, opspringt en hoe interessant ze het vinden, dan... Uh, dan werpt het als publiciteit wel een beetje uh, ja. zijn vrucht af. Oh no, heb jij dit wel eens, uh, met Nee, dit, dit, zo niet, aan te dit niet. Nee, maar het is wel uh, bijvoorbeeld de nieuwe Donna Tart uh, komt in Nederland eerder uit dan uh, in het buitenland. Dat was de vorige keer ook zo. Dat was de vorige keer ook met zo. Met is dat ook zo. Ja, nee, dat komt door de goede band ja. die dan de Nederlandse uitgever heeft met de uh, betreffende auteur. En, en ik kan me in dit geval echt niet aan de indruk onttrekken... dat uh, de uitgever van Dan Brown heeft gedacht dat is mooi. Dat brengen we eens naar bijvoorbeeld Vooral het element kelder is natuurlijk al fijn, hè? Als nou gewoon op een mooi appartement, nee, maar dat is ook... Dus met kleine denk... raampjes? Ja, met kleine ja, raampjes. Maar ze zijn ook al echt, echt bezorgd, want bijvoorbeeld de Russen ja. en de Chinezen hadden ontzettend graag mee willen doen, maar die mochten niet. Nee? Ik denk dat ze de Amerikanen... vertrouwen? Toch, nou ja, de, er zijn natuurlijk <laughs> toch heel veel mensen die je moet vertrouwen. Van, van de chauffeur en de drukkerij tot aan de uitgever. Maar ja. wat, wat, zou dan, wat is het grote risico dat ze lopen? Dat het totale manuscript gestolen wordt... en dat in een Aziatische drukkerij... waar ze nu ook niks Oolooflijk. anders doen dan boekjes uh, kopiëren... dat er opeens een miljoen exemplaren op de markt ik denk komen? Het, ik denk dat ze daar voor uh, zijn. Hoor. Dat ja? gebeurt in Rusland. Is dat zo? Absoluut, het wordt allemaal gekopieerd. Daar kunnen ze sowieso niet tegen gaan maar de eerste klap bij, zo, bij de verkoop van zo'n boek... er gaan gigantische bedragen mee meegemoeid. Ja. Uh, die, die moet, daar moet je van voorkomen dat, dat die klap uh, niet jou treft. Maar ja. uh, iemand anders. Dat die, die eerste golf van aandacht en de verkoop van, het, van de Nederlandse vertaling... is voor de uitgever van levensbelang. Ja, en dus dat, dus dat, dat is meestal nog de gebonden uitgave. Hè? Ik weet niet, in Nederland maar in de Verenigde Staten zeker... Ja, ja hier, het ook. hier komen verschillende uitgaven. De paperback-gebonden uitgaven. Een dwarsligger komt er. Zo'n boekje wat je makkelijk in bed kan uh, lezen. Oh ja. Er komt een luisterboek. Ik heb een proloog uh, gehoord. Een uh, acteur las dat voor. Ja. Dus ik dacht ik toch wel even: het is toch wel uh, verdomd mooi uh, vertaald. Ja. Ja. Klopt, klonk heel goed. <lacht> ah, ja. Nou, hoeveel exemplaren worden er gedrukt? 300.000. En ik weet niet, misschien hebt u dat al gezegd. Is het een dikke pil? Het is 160.000 woorden, dus een kloekboek. Ja. U zei in het begin van het gesprek, Dan Brown zet wel een stap. Ja. Wat is die stap? Die stap is uh, dat hij uh, natuurlijk zijn gewone formule. De lezer kan uh, rekenen op, wa op, op wat hij wil hebben. Maar hij, uh, stelt, hij, hij heeft een hele verrassende ontknoping... die ook wel best uh, indringend is. Ik denk dat dit de eerste Dan Brown is... die op de opiniepagina's uh, terecht gaat ja, komen. Waar de Butler het toch gedaan heeft. Ja, precies. Ja. <laughs> Nou, hartelijk dank voor uw uitleg. We spraken met Theo Veenhof, de eindredacteur van de Nederlandse vertaling van Inferno. Dat is het nieuwe boek van Dan Brown. Aanstaande dinsdag verschijnt het meer info bij ons op de website ww.newshow.nl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 Where we've got hopes in our hearts. Yeah, we've got hopes in our lives. Where well, we've got hopes, we've got hopes, but we carry on. Say we got hopes. Yeah, we got holes in our lives Where well, we've got holes We've got holes But we carry on Past them and her duizenden herkenbar, Passenger... Hallo, oh, no. goedemorgen. Kan je eens iets even zeggen over de prijzenregen van het... Uh, ja, is iedereen, het was, iedereen het uit de, was, de kosten? Het was, was, ja, het was prijzenweek inderdaad. Ja. Ja, in, de, in België is de Gouden Uil toegevallen aan Oek de Jong. Dat enorme dikke boek, Pier en Oceaan, 800 bladzijden lang... En iedereen verwachtte eigenlijk, of laten we zeggen... de meeste mensen verwachten eigenlijk... toen de libris werd uitgereikt afgelopen maandag... dat die wellicht ook wel eens naar Oek zou kunnen gaan. Je hoorde Oek, Oek, Oek, Oek, Oek over de tafels gaan. Uh, maar uh, niet zoals minder waar, want uh, Tommy Wieringa ging er... Mee heen. Ja. En, uh, Die kan ja. ook weer roken van het jaar. Die kan ook weer roken. 50.000 euro. En hij moet ook, geloof ik, een nieuw pak kopen. Oh nee, hij nee. is in de zonder pak. Hij had huh? gezegd: Als ik win, dan spring ik in de Amsterdam. Oh, ja, ja. ja. ja. Dat heeft hij uiteindelijk gedaan. Maar hij heeft wel zijn pak eerst uitgetrokken. Want dat vond hij toch wel een beetje. Het was een jammer. trouwpak. Vond is hij zonder. Echt waar? Ja, <laughs> <laughs> ja, vind dat ik dat wel witte een witte pak? Nee, nee. Het was een, een, een nee, nee. licht pak, geruit. Uh, oh, mooi pak. Ja, uiteindelijk is het tank Hij heeft het wel gedaan. Hij werd ook omgeven door. Eerst zei al: Hij had het natuurlijk gezegd, weet je, bravour gek nee, want voor hem is echt hij zei tegen mij van tevoren uh, ja, er is maar één ding erger dan genomineerd zijn. En dat is niet genomineerd zijn. Hij vond het een lange executie. Hij heeft, geloof ik, hij is, geloof ik acht keer genomineerd. Oh, oh. Uh, en de prijs niet gekregen. Nu wel. Zo? Dus ging hij zeggen. Nou, maar ook de jongens natuurlijk ook al. Die was met zijn vorige boek ook genomineerd. Heeft hij hem ook niet gekregen. Nee, ook maar hij heeft wel het. flink wat prijzen al te nou, pakken ja. gehad. Voor Tommy uh, is dit de eerste keer. Dus ik snap wel dat hij dan zegt: ik spring erin. Hey, dat, is een, dat is een mooie En Dat hij het nog doet ook, dat is heel erg. Uiteindelijk dagelijks. is het een man gebleken te zijn. Ja, precies. Hij heeft het gedaan. Goed, maar dus uh, ook de jong, uh, dus hebben ze allebei een prijs. Hebben ze allebei een prijs. En dan, ja, god. Ik, ik vind het, vond ze wel mooie bekroningen, allebei wel. Ik vind het, uh, het van allebei prachtboeken. Dus uh... Kijk, jongens, leven. lekker geld ook. Huh? Ja, mee nou, door. de Boekenuil is volgens mij minder dan. Ja, is volgens mij is die uh, 25, dacht die, is, ik. die is iets minder. Ja, ja. De, de helft. Volgens mij veel minder zelfs. De helft. Ik geloof, ik geloof iets van acht of zo in een nee. mailtje. Nee, nee. nee. Niet? De, nee de helft. Nee, dat uh. dacht ik niet. Maar Boekenuil is 25 en de Libris is 5. Oh, okay. Kijk eens, Mieke nou, weet het allemaal nou, heel goed. Ik denk dat ik het weet, maar. Die krijgt al van alles een percentage. Vertel op, je hebt drie boeken meegenomen. Ja, drie boeken. Het eerste. Uh, het, het, zijn, het zijn drie boeken waar bedrog, bedriegers en bedrogenen een rol in, uh, in spelen. Om te beginnen uh, wil ik graag iets vertellen over Memoires van een slecht mens van Theo Kars... En dat is, uh, ja, dat, we kunnen niet anders zeggen... Dan dat het, de memoires zijn ook van een, van een bedrieger. Iemand die uh, bedrog heeft gepleegd. Uh, hij heeft namelijk in het begin van de jaren zestig een misdaad gepleegd... waar hij heel veel geld mee heeft verdiend en is daar ook voor gepakt. Wat ik vandaag bespreek is uh, deel, zijn, deel, deel twee van zijn memoires. Je moet Lopen even vertellen wat hij gedaan heeft en waar hij voor gepakt. Postwisselfraude. Hij heeft uh, een ingenieuze truc uitgehaald met de, met de postspaarbank. En daardoor kon hij grote bedragen opnemen die niet van hem waren. En uh, daar is hij lekker van gaan leven. En daar is hij, daar is hij voor gepakt. In, 19, in 1965. En gezeten. En gezeten. Hij is veroordeeld tot uh, 18 uh, maanden. Zo. Uh, hij is flink aangepakt. Theo. Die, die, Theo Kars. In het echt. Dit, ja, in het dit, echt. Dit, dit, je dus weet wel, je kent hem, die schrijver, <laughs> de vertaler... van nee, de Montalant en Casanova. Ja, Casanova ook al zo ja. lekkere bedrieger. Dus wat dat betreft... Ja, het, nee, past, hij, past helemaal bij hem. Nee, maar... Ja, ja. Nee, ja echt waar. Is dat wist jij niet. een autobiografisch verhaal. Dus. Nee, er, de, hij heeft een roman geschreven... De Vervalsers in de gevangenis... nadat hij was gepakt voor die... Misdaad. Ja, nee, en dan weet ik het weer. nu schrijft hij dus de memoires, eh, waarin hij de, min of meer de achterkant van die zaak laat zien. Maar met name, eh, want hij noemt die, uh, zijn autobiografie de Memoires van een Slecht Mens. Dat is natuurlijk een naam, maar wel degelijk uh, meent hij er iets van. En hij vindt zichzelf ook een slecht mens. En gaat er, uh, hij, hij, uh, hij laat zich daarop voorstaan, als het ware. Hij houdt veel meer van mensen als Casanova en Multatuli en heeft een ontzettende hekel aan. Aan uh, hele keurige. Braverikken? Aan, aan braverikken. Daar, daar heeft hij helemaal niks mee. Het, is, het zijn uh, de herinneringen van een, van een rationalist. Iemand die bijna amoreel is hè, op allerlei gebieden. Hij had ook helemaal geen spijt van zijn misdaad. En hij zat ook heel makkelijk, zoals de gevangenisbewaarders dan oh ja. tegen hem zaten. Ja, want hij was een boek aan het schrijven. Hij vergeleek het gewoon met de situatie van een monnik in een kloostercel. En uiteindelijk is het de tijd om zijn gedachten daar goed te laten gaan. Hmm. En hij schreef een boek op grond waarvan hij, als hij, als hij uh, vrij kwam... nou, weer gewoon verder kon leven. Ja. Um, in, interessant, toch? En, en is het de moeite waard? Ik vind het heel erg de moeite hmm. waard. Dat is, dat is het aardige. Het... Um, niet zozeer vanwege het feit dat je nou... Uh, uh, memoires van een slecht mens, dat, daarvan zou je zeggen... nou, dan krijg je de ene misdaad na de andere. Of en, maar dat is net als bij Casanova. Als je denkt, nou, dan krijg seks en erotiek en stomen. Nee, dat is het niet. Uh, maar de manier waarop hij zijn leven vertelt... Uh, dat vind ik ontzettend goed gedaan. Het is eigenlijk heel rustig, met distantie. hele plechtstatige... Uh, zinnen, heel welgevormde zinnen. En dat geeft het een, een hele eigen, intrigerende sfeer. En het, is ook, het zijn ook niet de memoires in die zin dat hij alles vertelt wat hij heeft meegemaakt. En dat is. Dat is spectaculair genoeg. Die, die, die misdaad, uh, berecht worden. Uh, daarna heeft hij allerlei avonturen in de, in de literaire wereld. Dus er komen uh, Gerrit Komrij, onze eigen Martin Ros komt erin voor ook allemaal heel op, op, op een aardige manier. Maar dat is het eigenlijk niet. Hij probeert door wat hem is overkomen tot zelfinzicht te komen. En op basis van dat zelfinzicht vertelt hij eigenlijk, je zou het eigenlijk ook als een handleiding kunnen leveren hoe je moet leven. Een beschrijving van een verdorven geest, of dat niet? Uh, nou, verdorven, hij vindt zelf eigenlijk van niet. Hij is, hij is ontzettend uh, slim, hoogst individualistisch. Hij laat zich weinig aan de anderen gelegen liggen. En hij vindt dat je eigenlijk voluit op zoek moet gaan naar het geluk. Niet per se uh, over de rug van anderen. Maar uh, zo hij, is. Hij, moet, hij maakt wel ruim baan, laten we ja. het zo zeggen. Ja, ja. Uh, maar de manier waarop hij dat beschrijft is, is buitengewoon, buitengewoon intrigerend. En dat, dat snijdt ook wel weer diep. En het, het intrigerende van dit deel is... Hè, er zijn drie delen aangekondigd. Het eerste deel is de jeugd. Hij is streng gereformeerd opgevoed. Hij heeft er ruzie gemaakt met zijn ouders. heeft zich daaruit losgemaakt. Hij is de misdaad, de pad van misdaad opgegaan. En dan deel 2, wat nu in de winkel ligt beschrijft de periode tussen 1965, dat hij gepakt werd, en 1991. En dan schrijft hij in het nawoord van deze memoires... dat dat nawoord niet definitief is. Dat deel 3 pas gaat verschijnen vlak na zijn dood. Want, twee redenen. De eerste reden is uh, dat hij, dat suggereert hij althans... nog een misdaad heeft gepleegd... die hem in staat stelt om nu goed te leven. Uh, maar... Uh, om, of die misdaad nu verjaard is of niet. Hij heeft inmiddels uh, slechte ervaringen met, met justitie... en allerlei types die hem wel graag op zijn nummer willen wijzen. Dus uh, hij, hij is niet in staat om dat te vertellen... terwijl dat wel meer die eens past. Ja. En het tweede is... hij is iemand die dus inderdaad zo rationeel leeft en zo op zoek is naar het geluk in zijn leven... dat op het moment dat hij het gevoel heeft... dat hij dat geluk niet meer uit het leven zal kunnen halen... dat hij er een einde aan wil maken. Net als zijn held de Montalant. Hij heeft een aantal helden, hij heeft heel veel en goed vertaald ook. Um, en hij wil die memoires, dat, dat komende deel dus na zijn dood, publiceren... en laten eindigen op de dag van zijn dood. He, dus als het ware met de pen in de hand sterven... en de laatste woorden die hij optekent tijdens leven... Ook het slot van zijn ja, ja. Het is, ik kan uh, iedereen de memoires van een slecht mens uh, aanbevelen. Oké, okay. oh, ja. volgende. De volgende, ja. Uh, we, we hebben het over uh, bedrog en bedriegers. Um, eigenlijk is uh, het nieuwe boek van Ingmar Heidsen, Reisoefeningen... dat is een dagboek, um, uh, geeft blijk van een vorm van zelfbedrog. Dat is er namelijk aan de hand met uh, Ingmar Heidsen. Die is jarenlang, uh, om precies te zijn 15 jaar en drie maanden lang geteisterd door paniekaanvallen... en de angst om te reizen. Hij uh, woont in Utrecht en hij durfde eigenlijk zijn buurtje in Utrecht... en later de stadsgrenzen en later wat hij Groot Utrecht noemt... Niet uit. Er werd over... Amersfoort was onbereikbaar. Amersfoort, dat heeft hij net gehaald. Dat wordt dus in oh. het, het, het, boek, nou, het boek... Hij kwam wel eens in, hier in de studio, hoor. Ja, dit is op het randje, hè? hier Hilversum. Dat, dat is hem wel eens gelukt. Maar je weet niet half hoeveel moeite hem dat en heeft gekost. En wat was dat? Ja, daar is hij natuurlijk naar op zoek gegaan. Dat maakt het, uh, het lezen los van het feit dat... Heids is een geweldige dichter en heeft een hele mooie lichte pen. En dit onderwerp is eigenlijk vrij zwaar. Maar je leest het toch steeds met een, met een glimlach. Niet omdat je niet gelooft wat hij schrijft, want het moet verschillen schrikkelijk zijn geweest, hoe hij in de greep is geweest mm -hmm. van die angst. Maar omdat je het graag leest. Um, hij, hij is op zoek gegaan naar de oorzaken... Um, uh, die zijn uh, reisangst uh, teweeg hebben kunnen brengen. Maar daar is hij niet uh, echt uitgekomen bij, um, uh, bij, bij één oorzaak. Het is meer de tocht die hij beschrijft, uh, die heel interessant is. Hij beschrijft wel een, een, een uh, vormende ervaring... toen hij op weg moest naar Amsterdam... dat hij ineens in een truin zat en, en door er ware doodsangst werd overvallen. Dacht dat hij dood ging... en later dat hij helemaal gek werd. Hij sloot zich op in de, in, in de wc van de trein... En uh, wilde de trein uitvluchten en onmiddellijk weer de trein terugnemen uh, naar Utrecht. En de manier waarop hij dat beschrijft maakt duidelijk... dat, dat we hier te maken hebben met, met, met ernstige klachten. Zijn er veel mensen? Dat ja, hebben ik, ik weet heb nog nooit van niemand gehoord. Heb jij dat nog nooit gehoord? Nee, nee nou, het is wel echt... Uh, hij noemt ook een prachtig rijtje met allemaal uh, uh, fobieën... waaraan de mensen kunnen leiden. Ik denk niet dat het heel uh, ongewoon is. Nee? Wat is het dan? Niet buiten je eigen territorium kunnen komen? Um, ja, hij heeft angst. Uh, om weg te zijn uit die veilige omgeving. En hij heeft ook uh, een, een paniekstoornis die ervoor zorgt. Gek genoeg, juist uh, als, het, als het bijvoorbeeld heel mooi weer was. Ruimteangst. Agorafobie heet dat. He, dus dat je, dat je te veel ruimte hebt Leimangst om in te verdwijnen. Dat, ja, dat je dus ja. wordt vermorzeld. Dat je als het ware als een, als een mier wordt verpletterd onder het, onder het heelal. Het heeft vast en, al een nummer in de DSM-5. Het heeft ongetwijfeld ja. uh, uh, uh. allemaal nummers. Maar het is... Uh, hij... Is op een gegeven moment steeds verder gekomen van, uh, van het centrum van Utrecht. doordat hij steeds snellere voertuigen ging kopen. Dat is ook zoiets interessant. Hij wil natuurlijk controle krijgen om. He, om zijn actieradius te vergroten. Aanvankelijk werd het een brommer. Toen kwam hij al verder dan op de fiets. Die brommer heeft hij voor een Vespa. Dus de, eh, ik geloof dat, dat hij de, de, de witte schicht, noemde hij zo'n brommer... heeft hij verhuild voor een zwart schaap, een zwarte Vespa. En dan zie je ook hoe hij daarmee omgaat. Al die beschrijvingen van die motor. En al, het, is allemaal, het zijn beschrijvingen van gereedschap om greep te krijgen... op bestaan. En wat het reed hij ergens naartoe en liefst zo snel mogelijk weer terug? Ja, dat, dat hij reed dus steeds verder. Wat zijn doel was, was de zee halen. Vanuit Utrecht. Want die had hij namelijk al jaren niet gezien. En Peter heeft er dus 15 jaar en drie maanden over gedaan. Dat moet een afschuwelijke kwelling zijn, toch? Ja, dat is het ook. Dat is het ook. En soms, je zag het aan de buitenkant soms niet aan hem. Want ik ben bij, geweest bij een poëzieavond in Carré. Daar is hij opgetreden. En daar werd dus wel gezegd: nou, dus bijzonder. En Ingmar Heids is in ons midden. En dat deed hij. Prima, geweldig optreden. En hierin, uit dit dagboek, blijkt dus... dat hij daar bidden, bibberend en schuddend in een auto door een vriend naartoe is gebracht... en letterlijk zijn broek heeft volgescheten uh, toen hij aankwam. Is dit lekker ja. lezen? Ja, Toch wel. Toch oh. wel. Ja, nee, ik wil, het, is ook, het is ook gewoon ontzettend mooi. Het is mooi geschreven. Uh, het, het, het, het dagboek bestaat uit twee delen. Uh, uh, het is een lichtvorm of proza? Nee, het is gewoon echt proza. Uh, ik zal een heel klein stukje voorlezen. Beweging is de wil van alles op de weg. En ik ben in beweging. Dit is het laatste stuk van het, van het, van het eerste deel... waar hij als het ware halverwege gaat komen en dus nog blijft steken. Dat ik nog niet ben aangekomen is van geen belang. Zolang ik in beweging ben, heb ik nog niet verloren. Als je niet beweegt, stolt je bloed. Ik weet dat ik mijn angst mee zal dragen tot mijn laatste ademtocht... maar ik vlucht niet meer. Ik vecht... Mijn zee, mijn lezer, mijn liefste, mijn leven, mijn dood... waar jullie ook mogen zijn, ik kom eraan. Ik ben halverwege. Mooi. Goed, ja, ja. goed geschreven. Toch een dichter, hè? Ja, ja absoluut. Goed, Dimitri Verhulst, tot ja. slot. Ja, boek 3, dat verschijnt komende week. Um, uh, daar zit uh, volgens mij wel een embargo op. Maar ik verbreek dat uh, anders uh, uh, dan de vertalers van Dan Brown... die niks mogen zeggen. Kijk, kijk eventjes, huh? uh, Even, eventjes in, in de boeteclausule. Ik, ik zal eventjes kijken. Is dat ook Dan Brown? Ja hoor, nee. Ik ga daar, gewoon over, ik ga daar <laughs> gewoon over praten. <laughs> volgens mij vinden ze dat ook eigenlijk helemaal niet erg. Um, ook uh, in het boek van Dimitri Vults speelt bedrog een rol. En wel uh, op deze manier. De hoofdpersoon van zijn boek is een oude man... Uh, en die is een bedrieger. En waar bestaat dat bedrog nu uit? Uh, deze oude man, Desiree, is na een jarenlang huwelijk... met een ontzettend vervelende vrouw... en een vervelend huwelijksleven waarin hij alsmaar uh, belachelijk werd gemaakt. Al het gezeik beu en die besluit om te doen alsof hij dement wordt. Ja, geweldig, hè? Dus een van de eerste zinnen luidt... hoewel volkomen opzettelijk is het zeer tegen mijn zin dat ik iedere nacht opnieuw in mijn bed schijt. Mij te verlagen tot deze zelfonterende daad... is waarlijk de lastigste consequentie van de iets wat zotte levensweg... die ik op mijn oude, weg, oude dag ben ingeslagen. Maar ik zou mijn verplegers en verpleegsters achterdochtig stemmen... indien ik het in mijn slaap droog hield. Ja, je hebt ja, wel zo. lollige weken gehad. Heb ik ik die je die Ja, ik ben natuurlijk een heel. Uh, ik hou erg van het zwarte <laughs> <laughs> de literatuur. <laughs> nee. Maar. Het, weet je dat het niet eens. Het, het heeft twee kanten, op zijn minst. Uh, ik, ik vind het idee van. van iemand die in een uh, geriatrisch huis, hè, winterlicht heet dat, huis heel mooi, zit... en die de, zaak, die de kluit belazert. Hè, dus als het ware het laat zien dat de wereld gek is door zijn eigen idiote gedrag... en daarmee ook ontsnapt aan een gruwelijk huwelijksleven. Dat is een fantastische vondst. Ik, ik heb twee grootouders die in zo'n huis zijn geëindigd. Het is werkelijk Schrikker. verschrikkelijk en het, het, het heeft iets troostrijks... Dat idee dat er sommigen tussen lopen... Dat je die, die het, boel kan besoomen, ja, die, die, ja. die dat spelen. Dat is, heel, dat is een heel aantrekkelijk idee, is dat. Um, en het heeft natuurlijk ook, uh, ook iets heel... Uh, triest maar ja vaker zoals bij verhulst die die die heel erg uh, mooi de zwarte kant van het leven altijd bestaat heeft hij dat ook uh, ja heeft het gewoon fantastisch Vlaag fantastisch opge het, ja. opgeschreven het is enorm grappig Er staat over de de vrouw uh, van die man monique de petter heet ze hè? monique de petter mooie naam voor op een grafsteen, weet je dat soort dingen. Dus hij neemt steeds, hij laat steeds die, mannen, die bijl vallen. heet ook meteen Desiree, zei ja, je Desirée, Ja, Desiree, ja, ja. Dat zijn allemaal van die ontzettend goede vondsten. Dus je zit ook de hele tijd inderdaad te gniffelen... Je voelt ook met hem mee, hoor. Het is ook een, een, een treurig leven aan het eind van het bestaan. Het speelt zich allemaal af op de laatste verjaardag... van die man op 74-jarige leeftijd. Nou ja, hoe dat afloopt, dat moet de lezer maar, maar zien. Maar uh, je maakt die neergang ontzettend graag mee. En met name vanwege de scènes waarin die... Ja, waarin hij die vrouw op de korrel neemt... en op een fantastische manier wraak neemt uh, voor een leven... wat het niet meer waard is geleefd te worden voor hem. Hè? Ook hier zou ik een heel klein stukje willen voorlezen... om te laten horen hoe grappig dat is. De frequentie van mijn verstrooidheden lichtjes opdrijven... dat leek me in de aanloopfase nog de beste strategie. En ik moet zeggen... Uh, ik moet het zeggen zoals het was. Ik beleefde een oud en halvelings vergeten plezier... zoals wellicht enkele peuters en surrealisten het weten savoueren... het eenvoudige amusement de werkelijkheid op haar kop te zetten... en alle zaken uit hun dagelijkse vastgeroeste verband te halen. In plaats van de vuilzak buiten te zetten... plaatste ik de wasmand op de stoep die tot grote woede van mevrouw de Petter ook nog eens verdween. Vers gekocht brood voerde ik onmiddellijk aan de vogels. In de douche stond ik met mijn kousen aan. De vuile vaat stak ik in de wasmachine. Afradertje maakt een hels lawaai... dat vervolgens wordt overtroffen door een scherp gekeel van je eegade... die het porseleine eetservies van haar ouders naar de Klingelklang... als het in een wasprogramma van Katoenenhende... <lacht> Ik deed tomatensoep in de koffiethermos, hing theezakjes in de wc-pot... draaide op het honds van een zomermiddag de verwarming helemaal open... tot het in het breintje van Monique was doorgestijpeld... dat er nu echt wel aanzienlijk meer in het spel was dan enkel verstrooidheid. Geweldig. Ja, Mooi. chapeau voor ja, Een heerlijk boek. Uh, Prachtig. Goed, uh, dankjewel. Alsjeblieft. Um, informatie is allemaal te vinden. Ja, het staat nog werkelijk. Teletext, pagina 260. En natuurlijk ook bij ons op de website www.nieuwsshow.nl. Vaste prik van half negen tot elf op de Radio 1 zaterdagochtend. Dit is de Trost Nieuwsshow met Peter de Bie en Nieke van der Wee. Vaste prik vind ik ook zo'n leuke ouderwetse uitdrukking. Vaste ja. prik. Ja. Goed. De 91-jarige mensenrechtenactivist Gary Davis besloot... vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn Amerikaanse paspoort te verscheuren... en riep zichzelf uit tot eerste officiële wereldburger. Jarenlang reisde hij met een zelfgemaakt paspoort de wereld over... en duizenden mensen volgden zijn voorbeeld. Al meer dan 60 jaar lang trekt hij ten strijde... om voor iedereen vanzelfsprekende zaken zoals vrijheid te blijven bevragen. Tegenwoordig slijt deze ooit wereldberoemd... De man zijn dagen als ongewenste vreemdelingen in Amerika. Theatermaakster en schrijfster Marjolein van Heemstra zocht hem op, schreef een artikel over hem. En dat vormde weer de basis voor haar theaterstuk Gary Davis. Gisteren vond de première plaats in Rotterdam. Vanmorgen is ze bij ons te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ging het? Goed. <laughs> ja, Want, ging goed. Was het, is het een stuk met acteurs? of een uh, nee, ik ben uh, de acteur. De enige? Ja, de enige. Wat ging er mis? Er gaat altijd iets mis. Maar... Um, ja, er was één scène, maar die hadden we nog veranderd vlak van tevoren. Want hadden we hadden natuurlijk twee try-outs gehad. En dat ging net te vroeg weg moest ik eigenlijk iets langer blijven zitten. Nou, goed. Dus de, maar dat was... nooit iemand gemerkt natuurlijk. Nee, te... nee. Nee. <laughs> goed. Weer... Zometeen gaan we daar nog even wel verder op door op dat stuk. Eerst maar eens ja. even over die Gary Davis. Hè, want die naam zal niet bij iedereen meteen een bel doen rinkelen. Nee. Um, vroeger misschien wel, maar tegenwoordig niet meer. Hoe ben je op die man gestuurd? Nou, het is, het is een drieluik eigenlijk waar ik mee bezig was. En dat ging over grenzen. En hoe mensen wel of niet met elkaar verbonden zijn over grenzen heen. En toen kwam ik ik ging heel erg veel vragen, kreeg over dat begrip nationaliteit. En toen vroeg ik me af, kan je eigenlijk van je nationaliteit af? Dat had ik me nooit zo afgevraagd. Nou, dat bleek heel ingewikkeld. Maar toen ik dat ging uitzoeken, als je dat wil, hè, als je zegt ja. oh, ik wil geen Nederlander meer zijn, wat moet je dan allemaal doen? Toen kwam ik op dat verhaal van hem, want hij heeft dat natuurlijk gedaan. En hij is eigenlijk het beroemdste voorbeeld van iemand die zijn nationaliteit heeft ja. opgegeven. Ik begreep dat hij uh, in de Tweede Wereldoorlog als piloot heeft gevlogen, ja. Duitsland heeft gebombardeerd, ja. en later daar toch over na ging denken en, en en op die manier gekomen is tot zijn concept van wereldburger. Ja, het is natuurlijk eigenlijk afschuwelijk... dat hij gewoon duizenden mensen heeft vermoord. En zo voelt hij dat ook. En ook gewoon burgers. Dus het was al toen hij boven Duitsland vloog, dacht hij al van... hé, hey, dit klopt niet. Ja. En um, dat was wel de directe aanleidingen. En toen, na de, na, de, na de Tweede Wereldoorlog is dat dus ontstaan... dat was bij natuurlijk veel meer mensen, dat gevoel. van ja. We moeten veel meer in eenheid zijn. Ja. Ja, dus toen hij dat deed, zijn paspoort inleverde in Parijs... toen was het ook... Uh, uh, dat was meteen eigenlijk een hit. Hij werd een soort boegbeeld van de vredesbeweging in Europa. Hij bracht dat bij de ambassade daar of zo? Ja. Verscheurde het? Of ja, en ja, en, eh, nou ja, en toen zei hij van ik, ik wil geen Amerikaan meer zijn. En nee. toen waren ze helemaal voorbij. Maar met stond. welk papier ga je dan reizen? Uh, geen. Hij zei van, kijk, ze, ze waren toen bezig met de universele verklaring van de rechten van de mens. Die werd ondertekend en daarin staat dat iedereen zijn land mag verlaten en er terug mag keren. En er staat niks in over een paspoort. En <coughs> hij zei van, nou goed, ik, die verklaring is ondertekend nu en ik, ik ga daar naar leven. Ik maak mijn eigen document wel. En hij heeft toen zelf een wereldpaspoort. Een wereldpaspoort, ja, ja. Dat geeft hij nog steeds uit. En dat werd geaccepteerd. Ja. Uh, soms. <laughs> Kijk, ja, ja. Hij, hij heeft heel veel overredingskracht. En hij kent gewoon. Hij, hij was natuurlijk overal bij. Ik bedoel, hij was erbij toen die verklaring werd ondertekend. Hij weet precies hoe dat allemaal is gegaan: hoe al die grenzen op een gegeven moment zijn, zijn gemaakt na de oorlog. Dus hij. Hij ging gewoon steeds bij een grens staan en dan liet hij dat paspoort zien. Dan zei hij, ja, dit erkennen we niet. En dan zei hij, nou ja, dat kan wel, maar ik herken het wel. En dan begon eigenlijk de discussie. En vaak werden mensen zo doodmoe, want je kan namelijk echt uren met hem discussiëren. Hij is nooit uitgepraat. Dat, dat hij er gewoon doorheen werd gelaten. Dat is knap, nou, ja. Want dit soort autoriteiten zijn erop getraind om het nooit vijf weken vol te houden. Nu, ja, maar dat was natuurlijk wel anders. Ja, dat want is in nu die meer tijd dan, ja. Camus... Uh, André Gide, Breton, Einstein, Roosevelt. Allemaal mensen die hij voor zijn denkbeelden heeft weten te winnen. Ja, dus die dat echt achter stonden. Ja. Maar goed, uh, hij is nu in de negentig. Je ja. hebt hem opgezocht in Amerika. Ja. Is hij nog, staat hij nog steeds achter die idealen? Ja, ja 100 procent. Ja. Maar <laughs> hij, hij heeft toch uiteindelijk ja, weinig succes geboekt... Weet ik niet, want als je naar zijn leven kijkt... de dingen die hij voor elkaar heeft gekregen... hij heeft natuurlijk gewoon constant het systeem bevraagd. En dat systeem is heel erg veranderd en niet ten goede, denk ik. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook de Wereldrechtbank opgericht op een dag. Gewoon briefpapier en een stempel. En dan heeft hij de Oegandese dictator Idi Amin aangeklaagd... toen hij een journalist ter dood veroordeelde, in zijn eentje. En gewoon met een, een brief van de World Court. En Idi Amin schrok daar zo van dat hij die journalist meteen vrij liet. En ik bedoel, dat soort dingen heeft hij wel voor elkaar gekregen in zijn leven. Dat is meer dan. Ja, maar, ja, maar ik bedoel, maar het is niet gewoon een hele brede beweging uh, uh, geworden die, hij, die, die hem voor ogen stond. Het is, het is wel een beetje een slapende beweging geworden. Waar ja, heeft u het met maar. hem over gehad? Nou, daarover eigenlijk. Van hoe kan het nou dat een ideaal, dat het zo'n groot ideaal was, dat er honderdduizenden mensen daarachter stonden en al die grote namen en dat dat gewoon verdwenen is? Hmm. En wat, hoe, maar dat, ja, daar hebben we het eigenlijk over gehad. Is hij daar bitter uh, door geraakt? Bitter. Je ja, schreef nee, in hij... Nederland een stuk over hem. Dacht ik dat ja. een beetje een knorrige oude man. Nee. Hij, vond, nou. hij vond u een beetje onwetend, geloof hij ik. Hij vond hè? mij vooral. Heel, heel dom. dom. Ja. <laughs> ja. Hij was echt, hij zat de hele het zo zijn ja. hoofd te schudden als ik weer. Voor jij een sukkel? Ik was een totale sukkel volgens hem, maar dat zijn we allemaal volgens hem. En hij heeft ook gewoon gelijk. En hij is ook, ja, hij is een beetje knorrig, maar hij is ook heel grappig. Want wat hij zegt is van, jullie nemen het allemaal zo serieus. Hij zegt, ik heb gewoon gezien hoe dat systeem veranderd is. Weet je, het zijn allemaal kostuums, het is allemaal decor. En die douanebeambten zien er heel professioneel uit. Dus we denken dat het waar is wat ze doen, maar het is niet waar. En je moet daar een andere rol tegenover zetten. Hij was natuurlijk eigenlijk musical acteur. Ja. En dat is hij altijd gebleven. En hij ziet dat ook gewoon als één grote toneelspectakel Wat hij daar doet bij de grens. En dat vond ik natuurlijk ook als theatermaker heel interessant. Dat je, dat je theater op zo'n manier kan inzetten. En dat blijft hij doen. En daar heeft hij ook heel veel lol in. Dus hij is wel heel, heel bitter, maar hij lacht er ook heel hard om. Want die beweging die bestaat nog wel. Ik geloof dat zijn zoon nu een rol speelt. Hè? Maar um, had hij dan weer ruzie mee? Naar, die, ja. Ja, ja, ja, het is vooral eigenlijk de uh, World Sur Service Authority. Dat is zijn organisatie, die zit nog in Washington. Mm. En die verstrekken die wereldpaspoort. Er zijn ongeveer drie miljoen mensen met zo'n paspoort nog. Ja, uh, het theaterstuk, hoe heb je dat vormgegeven? Want ja, dat lijkt me nog wel lastig om daar om nou echt nou ja, theater ja. van te maken. Ja, het was een... Uh wel grappig, want ik wilde een hele documentaire voorstelling maken. Want ik maak als heel documentair theater. Dus ik sta dan en dan vertel ik iets. En, en Gary, Gary Davis vond dat een heel slecht idee. Je hebt het met zei, hem ook over gehad. Ja, ja. hij zei van dat, dat is gewoon geen theater. En als je theater maakt, dan moet je theater maken. Dus hij wilde dat ik een soort musical van zou maken. Oh. En ik had een hele een leuke regisseur, Jetse Batelaan... Die, oh ja. die daar ook heel erg van houdt, van die vorm. Dus die heeft mij gewoon in een glitterpak gehesen... met een gouden hoed op... En uh, daar hangen rode gordijnen en we hebben bordkartonnen decor. En eigenlijk is het een soort combinatie geworden van mijn, uh, mijn visie... en de visie van Gary Davis, die Jetsen dus heeft vormgegeven. En toen, ik daar, toen we daar net aan begonnen, dus zei ik van... nee, dat, ik ga echt niet in een gouden pak, weet je wel. Daar, daar kom ik echt niet mee weg. Maar uiteindelijk is dat, geeft dat wel het juiste relief aan de voorstelling. Maar in dat glitterpak vertel je dit vertel verhaal? Vertel ik gewoon heel serieus uh, wat ik wil vertellen, ja. Ja. En af en toe ga ik ook heel erg acteren... Alsof ik... En, en ik zing ook op het eind. En dat is ook iets wat ik echt nooit van mijn leven zou En wat doen. zing je dan? Zing je dan? <laughs> nee, dat ga ik niet zeggen, want het is echt zo corny. Maar je moet het zien in de context <laughs> ja, van de luister, voorstelling. Dus, ik bedoel, Het is gewoon een voorstelling waar iedereen heen kan. Dus ja, ja waarom zou je daar niet leuk zin als, over doen? Uh, ik, ik wil dat als mensen daarheen gaan, moeten ze dat nog niet weten wat ik zing. Nee. Maar is, heb je er ook echt een... een, een hij zegt dat je moet het meer moet zien als, als, als theater. Dus, dus dacht je van, nou ja, oké, okay, ik ga het dan ook wat theatralere vorm geven. Maar er zit denk ik toch wel degelijk een, een diepere gedachte... en misschien wellicht zelfs een boodschap achter. Ja, nogal ja. Ik heb ook geprobeerd te reizen. Hè. Ik heb zelf ook een wereldpaspoort aangevraagd. Dus ik heb eigenlijk geprobeerd te doen wat Gary deed. Dus ik, ben, ik heb een ticket gekocht en ik ben naar het vliegveld gegaan... met dat wereldpaspoort... En ik had het eerst getest in de T-Mobile winkel. toen ik mijn abonnement moest verlengen. Toen had ik dat als identiteitsbewijs gebruikt. En dat werd dus geaccepteerd. Dus daar was ik al helemaal voorbij. Er was niemand over. die daar dacht: van... hé, hey, wat gek. Jawel, ze zeiden wel: wat is dit? Dus ik naar nou, zijn wereldpaspoort. Toen zei ze oké. Okay. En <laughs> toen had ik een nieuw abonnement. En toen dacht ik: nou, misschien gaat het wel lukken. Dus toen ben ik naar, naar Schiphol gegaan. En um, nou, dan word je dus opgepakt door de Maréchaussee. Met je wereldpaspoort? Ja. ja. En dan, nou ja, dan word je opgepakt? ondervraagd. En, ja, ja, ja, ja, ja. En dan? Ik kan me voorstellen ja. dat ze zeggen, u mag er niet door. Maar om je op te pakken vind ik toch weer wat anders. Ja, dat is ook interessant. Want het blijkt dus wel dat ze dat op een bepaalde manier serieus nemen. Het valt dan een... onder falsificatie, of niet? Ja, Misschien. Anders kunnen ze je niet oppakken. En, en wat gebeurde ik dan? Had je een reservepaspoort bij je? Nee. Echt nee. niet? Nee. En nee. toen? Toen heb ik daar een hele tijd gezeten en dat is ook een. Daar, ja, daar wil ik ook niet altijd veel vertellen. Want dat zit helemaal in de oh, voorstelling. Ja, okay, yeah. Wat er precies gebeurde en, en of ik er wel of niet doorheen kwam. Dat is eigenlijk een, ik heb zeg maar de lijn van het verhaal van mijn bezoek en de lijn dat ik zelf als Gary Davis eigenlijk daar zat. En 65 jaar later probeerde te doen wat hij deed. Want hij zat ook vast op Schiphol, 65 jaar geleden. Ja. En ik ook. Maar de wereld is intussen totaal veranderd. Nou, het is strenger geworden, denk ik, bij de paspoortcontrole ja, sowieso. Compleet, ja, compleet. Ja. En vroeger kwam je nog weg met een goed verhaal. En oh. dat is gewoon niet meer zo. Nou. En is het ook zo dat, uh, dat je dan ook uh, op de hoogte houdt van je waardigheden? Ja. ja, maar... Ik heb het idee dat het niet heel goed gaat. Hij is natuurlijk heel oud en niet verzekerd, want hij is een excludable alien in Amerika. Ja, precies. Hoe, dus... hoe kan dat dan? Hij is, hij, omdat hij zijn staatsburgerschap in heeft geleverd, ja. is hij. Ongewenste vreemdeling. Ongewenste vreemdeling, ja. Aha, ja. Maar die zetten die Amerikanen toch met uh, groot gemak uit? Ja, maar waarheen? Ja, precies. Niemand wil hem. Ja. Ik bedoel, hij, iedereen wordt natuurlijk, hij heeft dat 35 jaar gedaan. Iedereen werd knettergek van hem. Dan zat hij weer daar en dan zei hij: ja, zet me maar uit. Maar waarheen dan? En dat is wel interessant, dat zo'n mens die gewoon zegt... ja, ik ben niks anders dan een mens, alleen maar een mens... daar is geen plek voor. Want niemand weet waar, die dan, waar een mens dan thuis hoort. Ja, maar goed, ik had gehoopt dat, je, dat hij wat meer respect voor je zou krijgen... als jij hem zou vertellen, wat je allemaal eigenlijk doet om hem... en zeg je, Dat heeft en ze dat wel. goed weer een nieuw leven in te doen. Hij heeft mij een hele doos flyers gestuurd voor bij de première. Die heb ik gisteren uitgedeeld. Hij, is, nee, hij vindt het hartstikke leuk. Oh, maar hij is top. gewoon heel kritisch. Ja. En dat is ook goed, dat is ja. wie die is. Oké. Okay. Dankjewel, theatermaakster Marjolein van Heemstra. Het ging dus over haar theaterstuk Gary Davis. Als u daar meer informatie over wilt, waar, uh, waar u terecht kunt voor het stuk... altijd naar onze, nieuwshow, onze site, nieuwshow.nl. Dankjewel, Marjolein, en veel succes met het stuk. Dankjewel. Wat zit er nog in kamerbreedte? Uh, Peter de Bie? Corrie letters? van Brenk komt aan het woord, voorzitter van de ambtenarenvakbond vakbond... en kandidaat, voorzitter van het FNV.